een dag met vooral lange examens. Bijvoorbeeld vanmiddag bij scheikunde. Hij was heel lang. Ik vond hem niet zo, vond niet zo leuk. Eén woord. Lang. Nou, ik vond hem redelijk lastig, maar ik vond hem op zich nog wel te doen. Hij is al op zich wel redelijk lang. Nou, ik vond hem echt heel erg lang. Ja, er zetten we toch wel heel veel reekvragen in en veel tekenen. Dus ik had hem echt net op tijd af. Om op tijd klaar te zijn is een goede voorbereiding natuurlijk belangrijk. Dus gaan veel scholieren ook online kijken om goed voor de dag te komen. En steeds meer leraren zijn er ook te vinden. Bijvoorbeeld op YouTube, waar scheikunde leraren Zeker bijlessen geeft www.youtube slash scheikundelessen. Oh. Ik ben buiten de klas thuis moeten ze de filmpjes bekijken en dan hebben ze in de klas hebben ze tijd om een huiswerk te maken. Je kan individueel kan ik nu lesgeven. Ik ga bij leerlingen zitten die, die er moeite mee hebben. Het werkt veel en veel efficiënter. Ook leerlingen zitten liever achter de computer dan in de klas. Dus je hoeft ook bijvoorbeeld niet te wachten op een docent om iets te kunnen vragen. Je bent gewoon zelf verantwoordelijk voor alles wat je doet en je bent gewoon veel vrijer. Ook online over een half uur het Twitter spreken uur op de examensite van 3FM en dan begint hier ook de uitgebreide update met Onno en laat voor die tijd nog even weten hoe jouw examens gingen door wat in te spreken via de 3FM-app. En dan krijg je nog het weer. Later vanavond overal droog. Vannacht een uh, graad of drie. Morgen een kleine kans op regen bij maximaal een graad of 15. En dat was hem. Er is nog veel meer nieuws over een half uur. Dus de examen-update en andere dingen op nosop3.nl. 3FM. Zometeen, dit is Domien. En deze week kaarten voor 3FM Presents... Ed Sheeran. B ah, verkeersinformatie viel nog op de A1... Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en Maarderslot 5 kilometer. En aan een ongeluk op de A17 Roosendaal richting Dordrecht... tussen Zevenbergen en Moerdijk 3 kilometer, de linker rijstrook is dicht. Want alleen bij Hi heb je overal 4G en gigavel data. Te streamen zonder bundelstress. En nu ook bij Hi... 3 gigabyte voor de prijs van 1. Bijvoorbeeld met de nieuwe HTC One. Helemaal gratis. Check Hi.nl Ga tussen 12 en 24 mei naar de Corsa Run bij de Opel Dealer. U profiteert dan van de beste Corsa Deals ooit. Zo ontvangt u bovenop alle lopende acties nog eens 20% korting op accessoires... plus 50% korting op een navigatiepakket... en Opel betaalt een jaar lang de wegenbelasting van uw nieuwe Corsa. Dus kom van 12 tot en met 24 mei bliksem snel naar de Corsa-run... of kijk alvast op alpel.nl. Ik kan elke dag examen doen. Gewoon bij mij in de buurt. Makkelijk toch? Hey. Het nieuwe studeren begint bij het NCI. Hé, mam. Hé, ik kom niet eten vanavond. Hé. Hey. Ja, lekker, pasta. Omdat ik vanavond ga sporten. Als jij de boodschappen doet, dan kan ik mijn sporttas pakken. Kan toch ook van het weekend. Zullen we dan gelijk dit weekend even langs mijn ouders gaan? Dag, mam. Oké, okay, dat schatje. Ook talent voor multitasken? Take control. Word luchtverkeersleider. Solliciteer nu op luchtverkeersleider.nl. Start nu bij Hogeschool MTI en erkende HBO-opleiding bedrijfseconomie of pedagogiek. En profiteer van de iPad Mini-actie. Kijk op MTI.nl. Ook talent voor multitasken? Take control. Solliciteer nu op luchtverkeersleider.nl. Heb jij krediet nodig voor je eigen bedrijf? Wij financieren startende en bestaande ondernemers. Kijk op credits.nl. Credits, Microfinanciering Nederland. Het is weer try and win bij Holland Casino. Kom nu langs en maak gratis kans op 100.000 euro. Ook maak je kans op vele extra prijzen. Loop dus nu binnen tijdens de try and win weken. Het gebeurt alleen bij Holland Casino. Krediet nodig voor je eigen bedrijf? Wij financieren ondernemers. Kijk op credits.nl ons radiorecord, nu, uur 38. 3FM. Dit is Domien. Goedenavond zeg. Fris en fruitig. 7 over 7. En met de lijst der lijst. Want is de lijst die dagelijks ververs wordt, waar alle veranderingen in zijn meegenomen. En vandaag twee gloednieuwe platen in de lijst. Eén band die ervoor gezorgd heeft, nou de mede voor gezorgd heeft, dat Lodens is uitverkocht. En bam, die staan ik eigenlijk in de Mega to 5. En um, we hebben een illegaaltje, mag ik wel zeggen. En waar staan de Kameliners die gisteren nog hard en diep op staan? Ja, daarvoor moet je blijven luisteren. We beginnen natuurlijk FM Mega met de nummer 5 voor vandaag. One Republic. Love runs out. Triggerfinger, it's a perfect match, ja. En Lowlands trouwens ook een Triggerfinger. Want uh, nou ja, vandaag werd bekendgemaakt dat naast Snoop Lion... ja, Snoop Dogg en Kaiser Chiefs ook Triggerfinger naar Lowlands komt... en bam, gelijk uitverkocht. 50.000 man gaan straks los. Op uh, nou ja, dit nummer, denk ik. Bravo, uh, daar staan ze in de Bravo. Perfect match is Triggerfinger op 4. Op vijf begonnen met One Republic, Love Runs Out. Straks een hele bijzondere nummer 2. Maar eerst, ach, wat een jetsen is dit al zeggen, hè? He? Met het sembeltje van Kanye West, Sigma en Nobody to Love. I know. Nobody to love. Vandaag de dag dat Lowlands uitverkocht raakte. En vandaag de dag dat hij dan toch al op het net kwam. Coldplay. Het album, daar hebben we het over. En ja, alle fans van Coldplay die kwamen er gewoon natuurlijk al snel genoeg achter. Uh, Ros Frederiks heb ik hangen, 21 jaar uit Elslo. Ros, goedemorgen. Goedenavond. En zeg ik nou Goedemorgen, ja. God. Oh. Ja, ik ben natuurlijk gewend morgen uit te ja, ja, dat Ja, alleen ik heb net gedoucht en ik heb vanochtend gewoon heel erg veel aandacht besteed aan het allemaal van Coldplay. Nou ja goed, duizend excuses. Uh, mijn vraag, uh, uh, wanneer kwam jij erachter? Uh, wanneer had jij voor het eerst geluid, zeg maar? Uh, ik was naar het uh, eerste concert geweest van uh, Coldplay in Keulen. Hmm. En uh, ja, daar hadden ze het voor de eerste keer uh, live uh, gespeeld. ja En uh, ja, dat was super onthoren natuurlijk. Dat is uh, te gek, ja. Uh, welke nummers deden ze toen al? Uh, ze deden toen de uh, ja, nieuwe uh, Oceans. Ja. Uh, always in My Head. The ja. uh, Magic, Midnight. Man. Uh, ja, van alles uh, eigenlijk. En, en nu uh, staat het album natuurlijk online. Dat heb je ook meegekregen. Ben je dan zo'n uh, Coldplay fan dat je dat je dat dan niet doet omdat je het niet aardig vindt voor hun? Of ga je toch wel stiekem checken? Hoe sta je erin? Dat is altijd lastig. Ja, ik zou het natuurlijk toch wel stiekem checken, ja. maar. Het, uh, zoiets, uh, een originele cd wil je natuurlijk ook wel. Uh, uiteindelijk thuis. wel, ja. Uiteindelijk. Wat, is, uh, wat is een van je favoriete tracks van het album? Want ja, wij gaan zoiets dus van. Uh, we gaan uh, Coldplay in de 9 tot 5 zetten, ondanks het feit dat het niet echt uit is. Maar het is gewoon echt de track van vandaag, of het album van vandaag eigenlijk. Ja, ik ja, ben. Uh, ja, Ocean is natuurlijk, ja, vind ik de beste, tot nu toe. Oké. Okay. Bijna echt een beetje naar, die, uh, naar de cool old uh, Coldplay-sound, mag je wel zeggen. Ja, ja. Ah. En wat heeft hij het moeilijk, Chris? Als je naar de teksten luistert. Maar ik zeg heel eerlijk: als, uh, ja, als liefhebber van muziek ik kan dat soms heel goed zijn. Het één ja. grote Gwyneth paltrow ex plaat Wat ja. ja. Nou ja, dat is één grote plaats die gaat over Gwyneth Paltrow, zo lijkt het wel. En ja, ja, ja. het feit ja. dat zij niet meer samen zijn. En, nou ja. ja, en het zijn vrij rustige liedjes allemaal. In ieder geval uh, anders dan, uh, dan voor Anders is het zeker, maar ik uh, heb zoiets van: dat moet ook altijd uh, bij een nieuw album. Ja, top. Medewerkingsverbanden met uh, Tim Malend onder andere... Uh, maar deze is gewoon met de mannen. Oceans, ja. ik ga hem draaien voor je. Ja, dankjewel. En we zetten hem dus in de mega top 5 vandaag. Gewoon eventjes lachen, op. 2. <middels> elektronische dingen, maar uiteindelijk ook wel puur en authentiek gewoon Chris Martin die zijn verhaal vertelt. Dit was een track die ze eerder al live hadden gespeeld bij de BBC en toen al indrukwekkend klonk, maar nu we hem um, illegaal maar wel helemaal hebben. Ja, een meesterwerkje weer. Het album Go Story is dus vanaf 16 mei legaal verkrijgbaar en uh, nou ja, Ocean is vandaag op 2 in de Megatop 5. Coldplay. Ja, en dan is de absolute nummer uno dus eigenlijk wel weer duidelijk. Want natuurlijk is hij niet van de een op de andere dag verdwenen. Gisteren stond hij hard en diep op een. En eigenlijk staat de hele top 10 vol met downloads van de Common Linux. Uh, dat komt ook omdat ze gisteravond een optreden hadden uh, bij Huberto uh, in het Lane Night programma. En dat heeft indruk gemaakt. Dus zelf andere tracks staande in die top 10. Maar ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk nog steeds om dat uh, nummer waarmee we tweede werden. En denk ik dat Ilse ook menig harten weer veroverd heeft toen ze daar gisteravond zo trots en blij was dat er ook internationale erkenning was. En toen hoorde ik echt voor het eerst sinds 15, nou 16 jaar inmiddels, sinds, sinds mijn eerste album... En elke, elke plaat loop je verdomme te leuren met zo'n album in het buitenland. Alsjeblieft, wil je ons release? wil je ons release? weet je wel? En nu is voor het eerst dat ik iemand die ik hoorde horen En zei, kom hier naartoe. Dat is zo mooi, man. Wie? Hoe mooi is dat? Op haar 37 e verjaardag staat ze op... 1... In de 9 tot 5 met komen after de storm. Bijna half achter al joh. Lekker rietjes allemaal in de 9 tot 5. Dit is het moment. Nou, de radio staat aan. Wat een moment, joh. Waar je nu op bent. 9 tot 5 is de check uiteraard voor de site. Dit is domin.nl Zo gaan we los met uh, de examens. Maar ik ben ook opnieuw wat je aan het doen bent. Hoe ziet je avond eruit? App het of sms het nu. Naar 3333 Dit is alles wat je nodig hebt. Not your love anymore. Oh. Als je er binnenin zit. Onno van NRWS 3 is weer aangeschoven. Onno, hoe was het vandaag? Nou, druk. De helft ja. van de leerlingen moest vandaag aan de slag. Dus uh, ja, dat was uh, volle bakken, wil zeggen. Wat was er allemaal? Uh, VMBO, uh, scholieren die maakten vanochtend beeldende vakken. Uh, veel vragen over leeuwen. Bijvoorbeeld het logo van de KNVB, daar zit een leeuw in. Ah, ja. ja, dan moest je daarvan zeggen, wat straalt dat logo nou uit? Nou, dus ja. inbeelding, kracht. Ja, dat soort dingen. En we kregen ook nog uh, over die beeldende vakken een appje binnen. je. Hoi. Lisa, ik heb uh, net mijn examen beeldende vakken gehad op mijn uh, middelbare school in Alsmeer. En het ging op zich best goed allemaal, alleen zat mijn lokaal aan een vijver en in die vijver zaten allemaal kikkers. Dus ja, ik hoorde de hele tijd kwak, kwaak, dus ik hoop dat het goed is gegaan, maar ik heb er wel een goed gevoel over. Ja, het is een vaag verhaal, hè, dit? Ja. Ik, ik, ik, dit voelt als een hele slechte smoes. Ja, als een slechte grap. Wij kregen uh, ook nog een reactie hierop binnen. Ja. Uh, ja, ik heb uh, de hele dag naast een school gezeten en ik heb een kikker nagedaan, ja. Dus ik... ja. <laughs> ja je kan dus via de 3 fm op je ervaring inspreken en vanochtend werd dus ook tekenhandvaardigheid en textiel op het VWO en dat was een lang examen. Stom. Hij was echt superboeilijk. Ja. Ik vond hem heel lang. Het was een veel te korte tijd. waar waren veel te veel vragen. Het waren ook veel meer vragen als bijvoorbeeld vorig jaar. Nou, het ging wel goed. Alleen een beetje te weinig tijd. Hè? 37 vragen. Moet je nog goed nadenken. Heb veel tijd voor nodig natuurlijk. Het is verdiepend kunstgeschiedenis. Er waren drie, vier leerlingen op tijd klaar. Behalve de rest. ligt lichting aan degene die het examen hebben gemaakt. Moet even wat aan gaan doen eigenlijk. Even laks bellen. Ja. Hebben veel mensen dat gedaan? Ja, heel veel mensen hebben dat gedaan. Uh, ik, het was vanmiddag een... Een kwart ongeveer. Maar ik zag net de teller al dat uh, ongeveer een derde van de leerlingen... die het dus gemaakt heeft, die heeft een klacht ingediend bij Lax. Dus Pre. daar zal zeker naar gekeken worden. Dan vanmiddag... HAVO-Nederlands. Was dat ook zo'n drama? Ja, HAVO-Nederlands. Ja, dit, dit was trouwens een van die vragen hè, uit dat thea Oh, nee, ik, ik denk, wat te de vaak. Ja, dit? Ja, spannend okay. muziekje. Spannend oh, ja, muziekje. dat zat in dat examen? Ja. Nee, daar had word je, je lekker rustig van. Had jij het herkend of niet? Ik niet. Nee, het nee. is uh, Psycho, een uh, hele grote film van Hitchcock. Oh ja, oké. Okay. Uh, beroemde scènes zitten daarin. Deze zat uh, in de douche en uh, daar wordt een vrouw neergestoken. Alleen dat zie je eigenlijk allemaal net niet. Maar dat, moest, dat moesten mensen weten? Nou ja, daar ging dus een van de vragen over wat, wat de suggestie was die in die film wordt gewekt. Ah, okay. Nou ja, dat soort dingen. Ja. Dat, uh, dat is thea Duidelijk. Dan vanmiddag, HAVO-Nederlands. Ja, net als bij VWO gisteren, ook heel veel klachten bij, uh, bij het HAVO-Nederlands. Dat is een groot vak, iedereen moet dat maken bestaat uit twee delen. Tekstverklaren, uh, dat ging over reality-televisie. Nou ja, Big Brother en dat soort uh, toestanden. En een samenvatting moest worden gemaakt... over hoe kleding wordt gemaakt. En dan zeg maar groene kleding. Ja, daar is allemaal gedoe over geweest. De afgelopen jaren ook. Uh, in Bangladesh en uh, dat, ja. dat mensen worden uitgebuit. Nou, in 180 woorden moest je daar een samenvatting over geven. Nou, het is een heel breed onderwerp en ja. dat was lastig. En dat vonden ook heel veel leerlingen. Uh, ja, vooral het aantal woorden, dat was uh, toch wel te weinig. Ik kreeg ook nog een paar appjes binnen over VWO Scheikunde. Eén woord. Lang. Heel lang. lang. Ik vond het, niet zo, uh, vond het niet zo leuk. Vraag één was heel moeilijk. Het was een hele ingewikkelde tekst. Waardoor je heel veel tijd daaraan kwijt was... en de rest van het examen in tijdnood kwam... en moest stressen en minder aandacht had voor de vragen. Hmm. waar ging het over? Ken jij Vermiljoen? Nee. Nou, dat is, is een kleur. Oh. Zit uh, een beetje tussen rood en oranje in. Ik ken wel Snow Patrol, kenners. Ja, nou, Snow Patrol... Dat... <laughs> Uh, die kleur en die kan veranderen. En dat zit bijvoorbeeld in veel oude schilderijen. En ja, die scheikundeleerlingen uh, moesten nou zeggen hoe dat kwam. En allerlei formules berekenen. Wat dat nou was waardoor zo'n schilderij kon verkleuren. Vermiljoen. Nou, okay. daar, ja, daar ging dat bijvoorbeeld over. En dan VWO nog even. Die hadden scheikunde. En NASC 2, dat is natuurkunde en scheikunde samen, toch? Ja, ja, en dan NASC 2 is dan meer op scheikunde gericht. En NASC 1 is meer natuurkunde. Dus dat was eigenlijk vandaag maakten ze een soort scheikunde. Ja, oké. Okay. En waar ging dat dan precies over? Nou, uh, als je staat te tanken. Dan tank je diesel of benzine. En dan moet je natuurlijk niet als je diesel hebt benzine erin tanken of andersom. Nou, wat dan het verschil is, dat uh, moesten ze aangeven. En uh, het ging bijvoorbeeld ook over gootsteenontstopper. Hoeveel zwavelzuur daarin zit. Nou, veel kon je gewoon opzoeken in de Binas. Uh, dus was ook nog wel te doen. Er was alleen één vraag. Vraag 47, volgens mij was de laatste vraag van het examen. Ging over tapijtreiniger. En de vraag was daarbij eigenlijk wel... Dat was de twijfel of dat binnen de stof viel die ze moesten leren. En waarschijnlijk zo, hoefde dat alleen maar voor de school examens. Dus niet ah, voor deze. Dus het zou kunnen dat daar puntjes worden. Dat is het het goed, ja. Oké. Okay. Straks kijken we even naar Twitter spreekuur. Dat is net weer begonnen. Nu op 3fm.nl slash eindexamen. Uh, maar eerst eventjes uh, al dat geloven examen. de examens. Ik kan me voorstellen dat je het hebt gedaan en dat je ook even een ontlading wil. Nou, dan kan eindexamen. dat. Examen. Request. Of natuurlijk ter voorbereiding van het examen dat er nog aan zit te komen. Dus welke plaats wil jij graag horen? Je eindexamenrequest. Dit is eventjes alleen voor eindexamenkandidaten. Kom maar door met je naam en je plaat natuurlijk. SMS 3333 of stuur hem gratis door via de app. Straks is meer over die examens en tot 8 uur is dit. 8 over half 8 met editors en sugar. Don't wait. Bye. Die hebben het ook niet makkelijk. Hè? Die zitten al die uh, examens na te kijken. Toestanden. Sugar is de nieuwe zin natuurlijk van die gasten. Deel 2 van het eindexamenjournaal, om het zo maar even te zeggen, komen een hoop reacties binnen en een hoop verzoeken. Wordt het zo, naar deze Clean Bandits. Dus uh, de twitter sprekuren uh, zijn ook net weer begonnen, hè? Ja, om half acht beginnen die, half acht. En uh, dat kan op 3fm.nl slash eindexamen. En uh, daar kan iedereen nog zijn laatste vragen stellen. Uh, bijvoorbeeld voor VMBO, Nederlands. Daar ja. doen morgen heel veel uh, scholieren aan mee. Het is een groot examen dus. Veel vragen er altijd over. HAVO, Wiskunde, A en Wiskunde B. Kun je ook vragen over stellen, net zoals voor VWO Biologie? Mm -mm -mm. Ja, nee, je kan dus nog vragen stellen tot half negen. Check dat nu via de site van uh, 3fm. En dat kan dus via Twitter en zo. Maar op YouTube is ook het een en ander te vinden, heb ik begrepen. Hè? Ja, ja, online zijn ook steeds meer docenten die ja, het ook wel makkelijk vinden. Die nemen eigenlijk dan één keer een les op. En ja, die kan je zo vaak terugkijken als je wil. Ja. En je merkt dat steeds meer docenten dat dus ook doen. Amanda Brouwers, verslaggever van jullie, die heeft het even op een rijtje gezet allemaal. Jongens van harte welkom. Sigur Kooi staat vandaag voor meer dan 300 leerlingen van het VWO. Maar de meesten kennen hem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 ...toch over dingen die de leraar op dat moment wil bespreken. En uh, als je een YouTube-filmpje opzoekt, dan kun je echt zeggen van... ...ik wil nu al informatie over dit onderwerp. De docent die heeft na drie keer iets uitleggen er meestal wel genoeg van. En zijn filmpjes kan je vijf, zes keer terugkijken. Dus je hoeft ook bijvoorbeeld niet te wachten op een docent om iets te kunnen vragen. Je bent gewoon zelf verantwoordelijk voor alles wat je doet... En... Je bent gewoon veel vrijer. Ja, is het nou zo dat jij weet, Onno, dat ook veel mensen de, die online les ook echt volgen? Ja, je hoorde net Zieger, die docent, die ja. heeft scheikunde. Uh, dit jaar maken nou, ongeveer 50.000 scholieren de examens scheikunde op de verschillende niveaus. 10.000 mensen volgen hem op YouTube. Dus dat is toch. Ja, als iedereen ook dit jaar uh, dat examen maakt, dat is toch één vijfde die dan die lessen volgt. En dat is maar één van de docenten die dat doet. Hm. Zoals er bijvoorbeeld ook nog een geschiedenisdocent. Dat ja, zijn die... er gewoon hele goede, hele leuke ook. Ja, nou, ja. die hebben dan 12.000 volgers, ja. sommigen iets minder. Maar ja, het is gewoon een hele makkelijke manier voor veel, uh, voor veel scholieren om dat toch allemaal even te checken. Ja, dat ga je toch uh, krijgen. dan. Oké, okay, uh, dan. Zijn er nog leuke klachten, gekke, kikkers of toestanden binnengekomen, dat je weet. Ja, uh, bij het lax komen heel veel klachten binnen ja. en met name toch wel inhoudelijk. Uh, we hoorden gisteren al, uh, klei die was ontploft. en uh, nou, Nu was dan inderdaad ook de kikkerklacht heel onmerkelijk. Ja, en voor de rest wordt vooral heel erg over lange examens geklaagd. Uh, ik kijk even meteen, de teller staat inmiddels op 18.000 klachten. Dat is uh, vandaag... Peter? 10.000 klachten erbij gekomen. Ah, ja. dus dat, uh, je merkt ook wel dat veel mensen online uh, elkaar toch een beetje opjitten... Uh, op om te zeggen van, nou laten we maar gewoon gaan klagen... in de hoop dat hoe meer je klaagt, uh, hoe eerder er iets mee gedaan ja, wordt. Ja, en, en dat die normering uh, ja, ook wordt aangepast. Daarom, hè? En ja. dat zie je dan bijvoorbeeld net ook bij, uh, bij Theatex... Dat, ja. uh, dat examen tekenen, handvaardigheid, textiel... Uh, als een derde daarvan klaagt, Nou dan zal daar wel iets aan de hand zijn. Zo dus dan, is het ook. Uh, Ja, dan ja. meer kans natuurlijk. Oh, nou dankjewel. Mocht er meer nieuws zijn, horen we natuurlijk altijd hier op 3FM... Uh, morgenochtend weer en sowieso... Morgenavond is half acht en acht. En de, de twintig spreekuur is dus nog in volle gang. Check daarvoor de site van uh, NOS op 3. Eindexamen. Request. Ja, misschien komt er nog wel een klacht bij eigenlijk. Charlotte, goedemorgen. Oh, god. Ik weer, zeg. Goedenavond, hi. Uh, hoe uh, was je dag vandaag? Uh, druk. Ja, Band. wat had je allemaal? Ik had een schuikenexamen vanmiddag. Ja. En? Hij was heel lang. Dat heb ik ook gehoord. Heb je dan al gewoon een beetje gecheckt? Want je kan het natuurlijk uh, gewoon opschrijven meenemen en uh, nou ja, kijken hoe goed die gegaan is. Ja, ik heb wel naar de antwoorden gekeken en ik denk wel dat ik er voldoende heb. Dus Hé, hey, dat, dat is goed nieuws. Als jij dat zou durft te zeggen, Charlotte, dan geloof ik dat ook wel. Ja, ik hoop het. Ja. En wat is het volgende? Uh, biologie morgen. Ja. Oh ja, dat worden we net ook. En is dat wat voor je? Hoeveel gaat het? Ja, ik ga biologie studeren. Dus, oh, uh, is het daarmee ook een eitje of wil je juist als een streepertje echt uh, gaan voor die acht? Uh, Allebei. Ah, Oké. Okay. En waar zie je dan nog het meest tegenop? Wiskunde uh, de, uh, de... denk bisplende, bisplende. ik. Ja, ja, snap ik. Oké, okay, heel veel succes. Uh, met welke plaat uh, kan ik je verblijden en wordt het iets relaxter voor vanavond in ieder geval? Uh, timber van Kesha en Pickel. Yeah. Die ben ik eigenlijk uh, echt lekker in de Precies, nou wel allemaal. Dankjewel Charlotte, goede tijd hè? zet hem op. Dankjewel. We're right. And cubs jumping like LeBron now, bowling Kesha, lekker lekker, lekker timber. Ik zie een Appie binnenkomen. Hé hey, uh, Remco, die vraagt zich af jou ja, kan dat nou man. Ik zie uh, bij jou stress, hè, dat wordt bij mij gemeten, dat het maar 1% is. Hoe krijg je het voor elkaar? Ik stress me kapot door die examens. Uh, ja, nou ja, ik zit hier wel een record uh, te vestigen. Tenminste, dat hoop ik dan. Maar ja, voor de rest zit ik gewoon vooral radio te maken. Dus ik heb uh, met jullie te doen. Ik verklaar me solidair. Ik ben er. Als jullie er zijn, ben ik er ook. Succes met uh, examenstress en toestanden. Straks hoog hier geef ik nog leuke prijzen weg en heb ik heel veel nieuwe muziek. Dit is ook nieuw. Drie heb heeft Sabian. Heet Eve. Fabian en Easy. Hey, Hoagie. Ja. Hey, Hoef jij even, even lekker helemaal uit je plaats te gaan. Ja, wat een toptrek. Ja, echt track. heel gaaf. Kaartjes voor Prince uh, mogen we straks weggeven. En ik weet niet of jij zo kent, uh, de Vems. Ja, dat is echt... Dat gaat het nieuwe, oh, nieuwe, het nieuwe worden. Dat is het, hoor. Het zo. Listen. Watch. Share. 3FM.nl 3FM. 3f Wij van IndiePender vinden dat je altijd moet kunnen vertrouwen op je verzekering. Daarom hebben we samen met onze bestaande klanten het Independer keurmerk ontwikkeld. We hebben onze kennis en ervaring gebundeld en hierdoor zie jij in één oogopslag bij welke verzekeraar je het beste uit bent. Independer haalt het beste in verzekeraars naar boven. Ik vind een prachtig schat, maar jij wilde toch een hybride auto? Zegt mm -hmm. zo'n stoere SUV? Ja, klopt. De Mitsubishi Outlander PHEV. De eerste 100% SUV met slimme en zuinige plug-in hybrid techniek en maar 7% bijtelling. De Outlander PHEV. Nu vanaf 39.990 euro. Mitsubishi Motors. Al 40 jaar in Nederland. Met het independer keurmerk zie je in één oogopslag bij welke verzekeraars je het beste uit bent. The rabbit het nieuwe festival in de groene heuvels van Beuningen. Kampeer aan het water. En check onder andere Damon Elburn. Fall, Little Dragon en de Black Keys. Nieuw album out now. Laatste weekend juni. Downtherabbithole.nl Benieuwd naar ons unieke tuinassortiment? Deze week bij Weekend.nl de tuinset Toulouse van 569 voor 399 euro. En tot 30% korting op ons gehele tuinassortiment. Kijk er dus op weekend.nl! Ja, echt wel. Ik heb er zoveel zin in. Wil je een mooie toekomst? Begin met een opleiding Zorg of Welzijn. Kijk op capabel.nl en kom naar een voorlichtingsdag. Capabel Onderwijsgroep. Het mooiste jaar van de rest van je leven. Voor de vierde keer op rij de beste supermarkt in groente en fruit. En om dat te vieren, tot en met woensdag... ijsbergsla per krop voor maar 39 cent. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Een vraag. Wat wil je dat mensen zich van jou herinneren als je er niet meer bent? Je dacht waarschijnlijk niet aan de kosten van je uitvaart. Laat je nabestaanden niet met onverwachte kosten achter... Sluit nu een voordelige uitvaartverzekering af op monuta.nl. Monuta, de steun bij iedere uitvaart. Stel, u gaat een mooie premium auto kopen. Dan hoort u in gedachten al dit. Maar eenmaal in de showroom hoort u vooral dit. Komt daar nog bij. Cruise control, climate control. Ja, dat loopt lekker op. Koffie? Bij Lexus vinden we dat een premium auto standaard al premium moet zijn. Daarom krijgt u vanaf nu standaard op elke Lexus een automaat... Cruise control, climate control en halenbring service. De wereld voelt luxer in Alexis. Lexa.nl biedt jou de meeste manieren om leuke singles te ontmoeten. Bijvoorbeeld tijdens de Lexa borrels, georganiseerd door Heel Nederland, ook bij jou in de buurt. Lexa.nl, gekozen tot beste datingsite van Nederland. Ga naar de actiesite lexa.nl/nummer1 en ontvang nu een full membership helemaal gratis. Ook de Lexus CT200H heeft vanaf nu standaard een automaat, climate control, cruise control en haal en service. Met 14% bijtelling al vanaf 131 euro per maand. 3FM, 8 uur Case met het NOS-journaal. Lachter Brahimi stopt eind deze maand als Syrië-onderhandelaar van de VN. Dat heeft secretaris-generaal Ban Ki-moon bekendgemaakt. Volgens hem werd Brahimi geconfronteerd met onneembare hindernissen. Brahimi zelf zegt erg bedroefd te zijn dat hij Syrië moet achterlaten... bij zo'n slechte stand van zaken. De Algerijn werd een kleine twee jaar geleden speciaal gezand voor Syrië... namens de Verenigde Naties en de Arabische Liga. De inspanningen van de ervaren diplomaat van 80... werden algemeen beschouwd als laatste kans... voor een vreedzame oplossing in Syrië. Bij zijn aantreden zei Brahimi al dat het een zeer ingewikkelde... en zeer moeilijke klus zou worden. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag... is een vooronderzoek begonnen naar het gedrag van Britse militairen in Irak. Mogelijk hebben ze zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Volgens mensenrechtengroeperingen hebben de Britten gevangenen... mishandeld en gefolterd. De aanklager wil nu bekijken hoe ernstig de misdaden zijn... en of het mogelijk is om een zaak te starten. Het is voor het eerst dat het strafhof Britten onderzoekt. De Britse regering ontkent dat er stelselmatig mishandelingen... hebben plaatsgevonden door Britse militairen in Irak. Een Boeing 737 van de KLM heeft in Norwich in het zuidoosten van Engeland... een voorzorgslanding gemaakt nadat er een vreemde geur in het toestel was geroken. De landing is goed verlopen. De meeste passagiers zijn overgestapt op een ander vliegtuig. Het KLM-toestel was vanmiddag met 114 passagiers van Manchester... onderweg naar Amsterdam, toen er achterin een vreemde geur werd waargenomen. Een woordvoerder van de KLM denkt dat de oorzaak vandaag nog achterhaald kan worden... en dat het toestel dan verder kan vliegen. Het weer, vanavond wordt het ook in het zuiden geleidelijk droog en klaart het op. Morgen schijnt de zon geregeld, maar landinwaarts valt er nog een enkele bui. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. A ah, en vielen op de A15 Rotterdam richting Gorkum vanwege werkzaamheden tussen Hardinschot, Giesendam en knooppunt Gorkum 2 kilometer. 3FM. Zometeen meer. Dit is Domien. En deze week kaarten voor 3FM Presents. Ed Sheeran. Het is morgen weer woensdag Hakdag. De dag dat we lekker Hollands eten met de groenten en appelmoes van Hak. Bijvoorbeeld hete bliksem, van aardappel, gehakt en hakappelmoes. Lekker hoor! En deze week is hakappelmoes extra voordelig bij Albert Heijn. Drie halen, twee betalen. Helemaal lekker hoor! Precies. Dus ga nu naar Albert Heijn... of kijk voor meer informatie op woensdaghakdag.nl. Meld je aan op nrccarrière.nl. Omdat jij niet op zoek bent naar any baan. Omdat je ambitieus bent en kennis wilt maken met topwerkgevers. En omdat je altijd het meest up-to-date banenaanbod en carrière-nieuws krijgt. Het kan allemaal op NRCcarrière.nl NRC Carrière. Samen ambities waarmaken. Vanavond bij BNN. Europa doe je zo. Europa is een saai onderwerp. Daarom probeert BNN Europese politici wat meer kleur te geven. Het is ik wel een beetje bekend dat ik van sportmotoren houd. Europa doe je zo. Vanavond om kwart voor tien bij BNN op drie. NCOE University is met 76 masters de grootste masteropleider van werkend Nederland. Een academic board met hoogleraren houdt de lat hoog aan onze kant. Ga naar ncoe.nl en kijk welke opleidingen het beste past bij jouw ambitie. Die stok, dat zijn wij. De lat, die bepaal jij. NCOE. Niet voor niets de grootste opleider van werkend Nederland. Dextro Energy en de banaan. Ze zeggen dat een banaan je snel energie geeft. Maar hoe kan dat? De kortste weg is toch recht? Daarom neem ik Dextro Energy... Dat komt direct in je bloed, gaat naar je hoofd en helpt je snel met nadenken. Dexo Energy, sneller naar je hoofd. Giel's Radio Record, nu uur 39. 3 in Budapest my, my hidden treasure chest Golden grand piano My beauty focused on you Oh you Oh I leave it all My acres of a land By the cheese It may be hard for you To stop and believe But for you Oh you Oh I leave it all Oh for you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 They don't understand, they fear they'll lose so much if you take my hand But for you, Ooh you, oh, I'd lose it all Oh, for you, Ooh you, oh, I'd lose it all Hij is er nooit geweest. Ja, hij gaat er naartoe, George Ezra. Ooh, you. Ooh, you. Ooh, I'd leave it all. George Ezra met Budapest. Uh, Sander, hoe vaak komt het woord Budapest in het nummer voor? Vijftig uh, keer? Nee, twee keer. Twee keer maar? Nee, ik 8 over 8 en Katy Perry. is to let me Zijn. Ja, gezellig weer. Leuk. Ja, echt leuk. Ik heb een cadeautje voor je ook. Een cadeautje? Ja, ja. ik, ik zie jou de hele tijd onder die TL-lamp zitten. Dat vind ik echt. Dat is gewoon. Dat, dat, weinig sfeer voor jou. Ja, zo. Ja, ja, het dus... is wel goed voor me heb ik denk ik. Ja, dat is goed. Weer. Maar ik heb, om het een beetje gezellig te maken heb ik wat kaars. Een kaars toch? Nou. Nee, ik heb wel meerdere. Dus we kunnen oh, toch wel een beetje sfeer maken. Romantiek hier in de en muziek. Nou, dat vind ik nou echt heel tof. Uh, wat ben je aan het doen? Laat het me even weten. Vind ik leuk, Marieke, Die moet nog zoveel bloggen voor eindexamens. Duim voor me. Doe ik, marieke uh, Kim, die gaat vanavond eindelijk eens een keer de kamer opruimen. Dat wordt nachtwerk. <sus> Succes. Ik kan me voorstellen, En ja. uh, Laura, hoi. zou jullie even heel snel een oproepje doen... dat iedereen mijn hond moet volgen op Instagram? God, oh, oh. Keetje Tackle. <lacht> uh, sorry, Keetje de Tackle. Dat is maar gelijk internationaal uh, ja, dat ik dat kan doorbreken. Keetje, Keetje, die Tackle. Ja, de hond is allemaal weer... En Mark die probeert vanavond voorzichtig een terrasje te pakken. Het is wel een lekker dagje, heb ik de indruk, hè? Ja, het is echt een topdag geweest. Ja, het is God. jammer dat jij niet hier buiten komt, maar het is echt, uh, nee. echt een hele fijne... Ik, ik zag trouwens nog wel een appje binnenkomen van Esther. Daar ben ik eigenlijk ook wel even benieuwd. naar. Ja. Giel, wat voel je? Hoe gaat het? Uh, hoe zit je erin? Ja, het gaat wel lekker. Uh, in de zin van, uh, ik heb uh, daarnet nog eventjes snel een douche gedaan. Ja, ik exact. weet niet of het heel slim was, maar het voelde gewoon even uh, van als een soort uh, refreshment voor de avond. Ehm... Uh, ik heb nog niet geslapen. En normaal gesproken, als je een nacht doorhaalt... Of, ja, ik heb dus twee keer die powernap gedaan. Ja. Maar normaal, ja, dat, dat had ik niet getrokken. Dus of het, het is toch door radio maken, door lichten, door ja. weet ik veel wat. Want uh, het duurt hem wel even. Maar ik krijg nu, daar krijg ik toch hoop van. Erik, ja. misschien al gemeld, maar 38 uur, waar zitten we nu op? Dat is precies een vijfde. Ja, ik heb het even nagerekend op de, op de Windows Rekenmachine. Kom op dat, dat, dat 5 keer 38 is 190. Ja. ja, ja okay. <laughs> Nee, hey, maar ja, nee, hij gaat, gaat wel lekker. Ja, is het niet zo dat ik nu al heel erg aan het eilen ben of wat? Ik had een beetje last van mijn stem. Ik heb uh, vandaag geleerd, zou ik eerlijk zeggen, als je toch zo vraagt hoe stemoefeningen te doen. Ik moet eigenlijk tijdens praten. platen, uh, als ik dus niet aan het praten ben, moet ik eigenlijk dit doen. En dat is dan om het uh, warm te houden of zo? Ja, dat is een beetje een soort uh, inwendige massage. Oh, ja, prima. <laughs> Ik weet niet, het wel uh, het lekker in ieder geval. Ja. Het, het lijkt een soort pijpachtig iets, maar dit is, ja, uh, is gewoon het is heel uh, uh, water met een rietje erin. Ja. <laughs> uh, hoe ziet jouw dinsdagavond eruit? Wat ben je aan het doen? SMS 3333. Of app dus, of Twitter. Allemaal goed met hekje 3FM. Greatest lovers. Look. Ziet al. Sing. I can feel on my skin all the hours we put in since my mind. Made Get up out of bed instead of getting on the internet And checking a new Hemi-Get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 Omdat hij 27 mei langs komt in de ochtendshow bij Giel Belen. Heet gek, ja. Zou ik checken. Tegen die tijd. Ja, niet te stoppen. Ik vind het leuk dat veel meer mensen de recordweek aangrijpen... om uh, nou ja, de komende weken ook iets te doen wat ze altijd al wilden. Kijk, als je in de examen zit, dan is dat vooral uh, geen... Uh, dat je moet doen. Maar gewoon even mensen die gewoon even uh, een weekje niet blowen... of een paar dagen geen suiker tot zich nemen of wat dan. Wat zijn mensen aan het doen over het algemeen? Krijgen dat dingen, die op... Ja, Vincent die is uh, bezig met zijn recordpoging IKEA-kasten in elkaar aan het zetten. En hopelijk gaat hij het binnen 190 uur redden. Maar ja, dat, dat kan nog wel even duren met die schroefjes en toestanden <lacht> natuurlijk. Ja, echt verschrikkelijk. Ja, Mark en Edwin die, uh, die onthouden niet. Die zijn gewoon uh, lekker biertjes aan het drinken en uh, mm -hmm. een boot aan het schuren. Oh Wat, uh, ja. ja. ja. ja. Ook leuk. Ik er komt nog op, eentje binnen van, ja. van Wesley. Hey Giel, ik steun jou op mijn manier. Ik uh, heb een beroep waarbij ik veel moet lopen. En ik heb mijn knie een beetje verdraaid. Maar ik blijf doorgaan zoals jij dat ook doet. Nou. Als het even niet lukt. Uh, ik zou het daarmee wel Gewoon toch naar het ziekenhuis. Uh, ja, gewoon uh, onherstelbare schade. Daar is niemand bij Nee, gebaad, dat is waar, uh, maar ik dan maar even. Mag toch, ook dit is Tomin. Dit is Nieuw. Dit is nieuw, heel simpel. Ik laat iets horen en jij kan je oordeel geven. Uh, maar dan in sterren. Van 1 tot 5 gaat natuurlijk de sterrometer. Uh, het kan via Twitter. Dit is Domien en naar 3333 of gewoon een happy Iets met een ster dus en dan komt het goed. De Vams. Ja, als je het zo zegt, dan klinkt het eigenlijk heel stoer. Een beetje death metal-achtig ja. of zo. De Vams. Maar dat is... Uh, nee, dat is niet zo. gasties en um, nou ja, ze lijken allemaal op, uh, laat ik zeggen, James Dean. Or, uh, gewoon de jonge luisteraars, ze lijken allemaal op uh, een heel van uh, One Direction, zal ik maar even zeggen. dat ja, is de wel een beetje ik denk, ken ze al? Het is een beetje, ja, is dit country? Noem je, noem je het country? Ja, nou ja, het is gewoon, het is pop. Zijn smooth pop, toch? Ja, dat is het ook wel zo. Can We Dance uh, kan je al van ze kennen, maar ze hebben nu een nieuw singeltje. En uh, ja, ik, maar ik wil je niet beïnvloeden. Ik vind hem gewoon echt wel uh, lekker catchy. Uh, akoestisch kan hij ook. Uh, maar goed, nee, uh, luister maar. Ongegineerd. En wat ik van je wil weten is dus, hoeveel sterren geef jij de nieuwe van The Vamps? Dit is hem. En hij heet Wild Heart. game. She got my heart Over het algemeen is het zo dat vrouwen geven het een miljoen miljard stemmen en mannen vinden het wel oké. Okay. Waarschijnlijk omdat de vriendin uh, naast ze zit of zo. Uh. Ja. Je weet. ja, ik vind het ook wel goed. Daan bijvoorbeeld, ik zou dit liever heel sociaal verantwoord niet leuk vinden. Maar helaas, vier sterren. Ha, hij vindt het dus niet leuk dat hij het leuk vindt. Nee, daar komt het dadelijk ja. op neer, ja. Ja, klopt, ja. Zo is het, het is gewoon wel zo'n vrolijk liedje. Ik heb Ricardo hangen. Ricardo, goedenavond. Goedenavond, Sio. Ja, ik denk elke chick die ik aan de lijn heb, die gaat wel zeggen dat het helemaal te gek is. Ja, uh, ik... en, en jij? Ja, ik ben het met je eens dat het catchy is. En ik had liever die brute metal erbij gehoord, denk ik. Dan. Want die stem, die kan, ik, daar kan ik echt niet mee leven. Maar het liedje verder is gewoon goed. Ja. Dus uh, eventjes, want uh, dit, dit gaat de boek in. Hè? En uh, de kans dat we uh, die fans toch hier uh, vaker gaan treffen... Uh, ja, dat, uh, dat hangt ook een beetje van jou af. Dus, ik uh, ben heel benieuwd. Hoeveel sterren geef jij uiteindelijk? Ja, omdat ik het goed buurtje vind, drie sterren. Maar uh, die stem, uh, ja, misschien kunnen ze andere zangen vinden of uh. Ja, oké. Okay. Nou, eh... Uh, drie sterren. Ik uh, denk ze er wel mee thuis kunnen komen. Nou, ik denk het ook. Overigens zitten er vier in. Maar goed, dat is een ander verhaal. Oh, die vier. Ja, vier... <lacht> nou goed, blauw. Nou, Bent je, fams, vier. Je zou toch verwachten dat ik wat scherper was? Ja. Nee. Uh, <lacht> uh, dankjewel, Ricardo. Geen probleem, hé. Hey, fijne avond. Ja, van hetzelfde, hè.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 We'll see. You.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 So, I miss you so, and I miss you till I'm old. Ah, Chef Special, In Your Arms. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. De nieuwe, Michael Jackson. every time you, and Look, Leera anders omschrijven als Love To. En dan de Klinkers omgekeerd. Ik denk ook dat dat erachter zit. Want de liefde zit zeker in die muziek. We staan met de Hippie Sabotage. Die maakt ook de mix. He. Je wilt altijd wel de mix hebben, maar dat kan bijna niet anders meer. De Habits Remix dus. Van uh, Stay High. 3FM presents Prince. Ja man, ongelooflijk. We hebben gewoon tickets. 5 jam wel eens live gezien. Heb je al eens live gezien? Ja, op het Seagat uh, Festival. Oh. En uh, Het zou om 11 uur beginnen. Het begon uiteindelijk om half 1. Dus je moet even wachten altijd. Klinkt als Prince. Maar, maar, nou, ja. Ja, maar als het dan uh, begonnen is, echt... Van voor naar achter. Zoveel energie heeft die man. En ja, je kent ook meer dan je denkt. Ja, wat, voor, sta... een, wat voor set was het? Want ja, ja, hij kan de ene keer, uh, ik weet dat hij op North Sea uh, juist dingen deed... die de, de die bij wijze van spreken nog nooit op zijn hele had uitgebracht. Of in ieder geval nog nooit het live had uitgevoerd. Echt uh, freaky funky. Ja, ik uh, had geluk. Ik had echt de Great hits compilatie. Ja. had ik. En ja, daar sta je daar en denk je echt, po. Ik, ik ken door, echt twintig liedjes van ja. die man, terwijl ik dat uh, aanvankelijk helemaal niet wist. Eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik, uh, he, ja, je moet toch al vaak keuzes maken uh, tussen Michael Jackson en George Michael, en de uh, Prince stond nooit uh, zo erg hoog op mijn lijstje, tot ik hem inderdaad in de O2 Arena deed hij ook echt letterlijk zo'n greatest hits ja. ding. Nou toen dacht ik, holy shit, wat een goede plaat eigenlijk allemaal. <lacht> en wat een muzikant. Nou ja, dat gaat hij ook zeker flikken daar in die kabelcubus, met zijn nieuwe band, hè. Met die chica's. Uh, hoe heet ze? Turda, Turda, Turda, -tur man, ik, tur heb al, girl, toch? ik heb het honderdduizend keer moeten zeggen. ja en uh, jij kan erbij zijn. Hoe en wat? Nou ja, we spelen dat spel met die jukebox. Dus wat we daarvoor nodig hebben is je telefoonnummer. SMS Prince, nu naar 3333. En dan gooi ik straks een kwartje in de jukebox, haal je Prince eruit. Dan ben je erbij op 25 mei. Dit is Family of the Year en Hero op de radio.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 een coma. En het is wel een beetje zo. I like us better... Oh. Ja. Mag, ik mag ik niet zeggen natuurlijk. Hè? Oh, nee, ik moet hem afkondigen. Sharpie sharp. I like us better when we're wasted, ja. En ja dat is wel een beetje zo. Ik ja, heb het ook tot? altijd met mijn vriendin. Ja. Nou, ja. daar gaat dit nummer misschien een ja. beetje over. Het zegt ook iets over je relatie. Maar... The present uh, Ja. <laughs> en door. Ja, Prins. wij hebben kaartjes voor uh, dat feestje dus in uh, de kabelcubus de Ziggo Daar staat hij. En... Ja, het wordt een uh, ontzettende fijne funkshow, is verteld. Maar ja, je moet het altijd zien. Het is precies wat jij eerder zei, je weet ook niet hoe laat hij komt. Maar je weet wel dat als hij er is, dat het een feestje is. Het is maar net hoe zijn pet staat. Ja. Waar een klein man groot in kan zijn, want wat een artiest is het. Ik heb uh, heel veel sms'jes uh, gezien. En, en, en ja, we gaan het ook gewoon toch even moeilijker maken dan ik dacht. Want ja, een uh, prins willen we allemaal wel. Dus, ik zal dat even checken met uh, Nathalie. Nathalie, goedenavond. Hello. Oh, zit ik weer waar te Nee, ik kan kijken. Uh, uh, Gekke dingen. Ik ben al bang, hè? Uh. Nathalie? Ja. Ja. Zo, ik hoor je, hoor. Ik, ik weet even niet waar je was, maar je bent er nu in ieder geval. Nathalie, uh, jij bent fan van Prince. Waar uitzicht dat in? Uh. Dat is veel verleden van hem hè, en dat is de symbool op mijn wijsvinger getatoeëerd heb. Jij hebt de de symbool op je lijf? Nee, op mijn wijsvinger, laten tatoeëren. Oh, oh. oh oké, okay. zodat je gewoon zo met je symbool symbolisch uh, <lacht> naar binnen kan. Ik snap hem. Oké. Okay. Ja, en dan ben ik heel tof. Dat, dat is ook, het Ja, Goede Goeiedag zeg. Oké. Okay. Yeah. Nou, Nathalie, uh, ik heb de hele jukebox gevuld met Prinsplaten. dus niet zodat je even die Prins eruit uh, hoeft te pikken, uh, maar het gaat erom dat je de gitaar eruit pikt. Gitaar, weet je wel, die track van Prins. Oké. Okay. Yeah. Yeah. <lacht> ja, het is allemaal niet niks natuurlijk, hè? Nee, dat kan je wel stellen. Dus allemaal zijn ze Prins, maar welk nummer van de vijf uh, nou ja, is dan die gitaar? Ben je er klaar voor? Ja, dat is goed. Oké, okay, gooi ik het muntje erin en dan gaan we. 1 Twee. twee. Come in. Drie. Vier. High to me, but vijf. Nou. Succes. Eén, twee, drie, vier of vijf. Ik ga voor drie. Jij gaat voor drie. Is niet goed. Nee. Drie was Let's Go Crazy, waar op zich dan wel weer de gitaren zit. Maar uh, nee, ja, dat is niet uh, de trekgitaar waar ik het over heb. Oké. Ja, dat is Kom maar. Dat wordt dan toch de middelvinger in dit geval. Ja. Yeah. Uh, ik heb Boas ook hangen. Boas, goedemorgen. Oh god, goedemorgen. Dat zit er echt in hoor. <laughs> ja. Hi Boas. Hallo. Hallo. Uh, ja, jij uh, bent ook fan van Prince of is het voor iemand anders? Ja, voor mijn vrouw. Zat je mee te luisteren eigenlijk? Ja, ja, ik zat mee te luisteren. Oh, ja. oké. Okay, dus ik hoef de opgave niet nog een keer te laten horen, zeg je eigenlijk? Nee, ik heb het net gehoord. Oh, jij weet het ook echt. Je bent zeer overtuigd hoor ik al. Nou, ik denk dat mijn wij vrouwen die weten, want we zijn zaterdag een jaar getrouwd. Ja. Dus, uh, en ik zou die heel graag willen verrassen, maar je heeft al meegeluisterd. Dus, eh. Ja. En wat zegt eh, zij? Ik, ik zeg, denk dat het vijf is. Vijf? Is niet goed. Ah, dat is ja, het is, het, is ook, het is ook niet niks. en waar uh, moet ik het dan mee verrassen dan? Wat zeg je, sorry? Ik kan het dan mee verrassen dan. Ik versta ja, je... Nou, ja, nu kan hij je niet met kaarten voor Prins verrassen, dus nee. moet je toch iets anders verzinnen. Een ik een zou gewoon uh, of zo. een kusje. Ja, precies. <laughs> Oké, okay, nou het wordt steeds makkelijker, er blijven er nog maar drie over. Uh, hallo. Hallo. En met wie spreek ik? Met Lars spreek je. Hé hey, Lars, goedenavond jongen. Hallo. Uh, waaruit zit het in dat jij een, een fijne Prins-fan bent? Uh, nou, ik heb ooit uh, mezelf uh, tot uh, drie keer toe laten oplichten voor nepkaartjes via internet. Ja. ja. Uh, ja. Maar uiteindelijk is het gelukt. Oké, okay, uiteindelijk. Waar was dat? Uh, bij Werchter was dat oh, toen ik yeah, de Classic En Hoeveel geld ja. heb je dat gekost? Uh, nou, ik denk dat het tegen de 400, 500 euro gaat. Zo, do, do, do. Nou ja, je zou dat assortiment uh, van uh, terug kunnen verdienen. Want uh, zoals je weet, Ziggodome is helemaal uitverkocht. Ja, yes. Ik hoop voor jou dat je het weet. Of uh, goed gokt. Ik uh, zeg er nog even bij: 3 en 5 uh, zijn het niet. Nee, dat weet ik. Het was 4. Het was 4. Het is vier. Ja. rare geluiden. Uh, dat was uh, positief, dan neem ik aan. Ja, dat is zeker positief. Hij is op een beetje niet. Oké. Okay. Nou ja, je hebt het voor elkaar. Gratis en voor niks dit keer. Twee kaartjes oh, voor Prins in de Ziggardome op 25 mei. Helemaal plan. En dan vraag ik dat uh, namens uh, Boas en namens Nathalie. Wie neem je mee? Ja, dat is mijn verloofde oh. Jolijn. Oh. Nou, dat wordt echt een topavondje dan. Yes. Veel plezier daar hè. Dankjewel, succes nog! En dit is hem dan helemaal dat je mij kent: de gitaar. Jumped in my car I love you baby But not like I love my guitar Gitar, en als je vandaag dan uh, dit hebt gemist, dan uh, geven wij uh, morgen. Ik weet even niet of ik uh, straks bij die voor 12. Maar ik weet in ieder geval, morgenochtend mag ik de kaarten voor Dus geven. Ja. Je hebt sowieso uh, echt delen. De mag ik zoveel kaarten werken? Ik heb prijzen. Best. Ja. Bij mij moet je zijn deze week hoor. <laughs> Bakken gevuld met Ed Sheeran En inderdaad met Prince Tickets. En heel veel muziek heb ik voor je man. Ik draai die hits allemaal voor je. Uh, dadelijk gaan we nog even bellen met iemand die dan iets van een record heeft: Vampire Weekend en uh, Alloy Black. Is de man en uh, oh ja, ik heb er wel even zin in uh, Kisha zodanig. Kortom, hou hem hier. Listen. Watch. Share. 3fm.nl 3FM Auto bij Europcar. Want Europcar biedt je de beste deal. Van een bestelbus voor een verhuizing tot een auto voor de vakantie of een weekendje weg. Maar ook voor privé of short lease kun je bij Europcar terecht. Van één dag tot twee jaar bij Europcar staat er altijd een auto voor je klaar. Kijk nu op europcar.nl. Een getuigenis van een Engelse krijgsgevangene over oorlogsgeweld, heldermoed en liefde in de Tweede Wereldoorlog. De man die 200 keer ontsnapte. Nu in de boekhandel. Star right Gaan we nu lekker slapen? Eindvaartje. Nou, vooruit. Geen Gehaast meer met Begin Gemist van KPN. Daarmee ga je direct terug naar het begin van je favoriete tv-programma. Ook als je de tv net aanzet. Dat kan alleen bij KPN. Met Begin Gemist. Dream a little dream. is een van de vele extra's bij Alles in één Thuis. Nu de eerste zes maanden van 59 voor 35 euro per maand. Ga naar kpm.com voor de voorwaarden en beschikbaarheid. Hoi, ik ben Maite Hontle. Ik kom ook naar de 30ste editie van de Music Meeting. Een te gek festival met de beste muziek die je zelden ziet. 7-8 en 9 juni, Music Goedemiddag. Hoi, ik ben geïnteresseerd in een Peugeot. Ah ja, deze zeker. Klopt. Zit er een... Uh... Ja, zit erin. Ook een Tuurlijk, zit erin. Maar geen? Ja, dat zit erin. En een... dat zit erin. Oh, u ja. zit er ook in. Inderdaad, alles zit erin op de Peugeot-style modellen. Zo rijdt u de rijk uitgeruste Peugeot 208 stijl al vanaf 15.290 euro. Met een maximaal voordeel tot 3.950 euro. Ga voor de verkoopvoorwaarden naar Peugeot.nl Ja, ben ik weer. Het is toch fijn als iemand met je meedenkt over hoe je kan besparen. Dat hoeft met een mobiel abonnement niet anders te zijn. Bij Ziggo Mobiel bespaar je op je databundel... door onbeperkt gebruik te maken van 1 miljoen wifi-spots. Dat vinden we wel zo voordelig. Mobiel zoals het hoort. Voor Ziggo-klanten al vanaf 15 euro per maand. Kijk snel op ziggo.nl. Voor altijd verbonden. Ziggo. Is e-matching inderdaad de beste datingsite voor hoger opgeleiden? Dat bepaalt u natuurlijk zelf wel. Maak daarom nu kennis met e-matching en leg gratis drie contacten. e-matching.nl, durft u het aan? Stap nu over op Ziggo Mobiel. 300 minuten of sms'jes, 1 gigabyte data en onbeperkt gebruik van wifi-spots vanaf 15 euro per maand. Voor altijd verbonden. Ziggo. 3FM. 9 uur, Kees Groot, met het NOS Journaal.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 Het vliegverkeer rond Chicago ligt stil vanwege rookontwikkeling in een radartoren. Vanwege de rook werd al het personeel uit de toren geëvacueerd. Vanaf dat moment mochten geen vluchten meer vertrekken... vanaf de luchthavens Midway en O'Hare. Door de problemen in Chicago wordt ook het vliegverkeer in de rest van de VS ontregeld. De luchtvaartautoriteiten weten nog niet waar de rook door wordt veroorzaakt. Nederland doet het goed als het gaat om homorechten. Ons land is gestegen naar de vierde plaats van de Europese Rainbow Index. Vorig jaar stond Nederland nog achtste. De stijging is volgens minister Bussemaker te danken aan twee wetten... die begin dit jaar zijn ingevoerd. Door een van die wetten is het makkelijker geworden... om je geslacht te veranderen in officiële documenten. De ander zorgt ervoor dat de vrouwelijke partner van een moeder... het kind ook kan erkennen als haar eigen kind. Het weer, opklaring en droog. Morgen schijnt de dus zon geregeld... maar landinwaarts valt er nog een enkele bui. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. 3FM. Zometeen meer. Dit is Domien. En deze week kaarten voor 3FM Presents... Ed Sheeran. Ziggo heeft weer de he, echt, serieus, meen je dat nou? Hou eens op, overstapweken. He, echt? Ja, wie nu overstapt op Alles in één kan kiezen uit... de eerste zes maanden Alles in één voor maar 30 euro per maand. Serieus? Of een gratis interactieve HD-ontvanger. Meen je dat nou? Ja, maar je kan ook kiezen voor een gratis Samsung Galaxy Tab 3. Hou eens op. Inderdaad. En deze actie loopt nu extra lang door tot 15 juni. Kijk snel op ziggo.nl. Voor altijd verbonden. Ziggo. Music video's. Want alleen bij Hai heb je overal 4G en gigafel data. Te streamen zonder bundelstress. En nu ook bij Hai. 3 GB voor de prijs van 1. Bijvoorbeeld met de gratis Samsung Galaxy S5. Check high.nl. Music Award. Stem nog deze hele week op jouw favoriete Vanis-artiesten. Wie moet er van jou naar huis met een hoedenblank vol prijzen? Chris Bardou, Nelson Veydal, de opposit of een van de andere genomineerden. de Vanis Music Awards. Check vanis.nl en laat jouw stem gelden. Voor slimme ondernemers heeft Renault nu een zeer aantrekkelijk aanbod. U profiteert tijdelijk van 25% korting op de Renault Trafiek. Zo rijdt u nu een Trafiek vanaf 13.350 euro. En u leest hem al vanaf 65 euro per week. Wees snel, want op is op. Bekijk de voorwaarden en bereken uw leasebedrag op Renault.nl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 Mijn groene vingers jeuken. En de mijnen willen naar Praxis. Want deze week alle buitenplanten 3 plus 1 gratis. En ineens is het jouw tuin. Doe het zelf. Doe het samen. Met Praxis. Giel's Radiorecord. Nu. Uur 40. hem. Dit is Domien. Woman bent. Ik ben benieuwd, laat het even weten via de app. Uh, of stuur een berichtje naar 3333. Ik zie nog een hoop uh, examen, vrees, stress... of in ieder geval mensen die daar druk mee zijn. Of sowieso uh, huiswerk en shit. Misschien ben je gewoon nog wel aan het werk. Let me know en Jorden uh, straks op de radio. Vandaag is uh, de dag dat Lowlands is uitverkocht. Dat het album van Coldplay is uitgelekt. En dat we dan uh, weten wie gewonnen heeft. Ja, we hebben dat gevolgd hier bij uh, Diddy's Domien. Op 24 mei is in Groningen de nacht van de kunst en wetenschap. Groot feest en ons eigen Serious Talent podium. Daarom op optreden op uh, Jacco Gardner, Town of Saints. Maar er is nog iets... Paar weken geleden uh, deed Domini een oproepje, en iedereen met een band kon een plekje op dat podium winnen. En uh, aan mij de eer, eigenlijk, want uh, Domini is op vakantie en uh, nou, aan, aan ons eigenlijk, moet ik zeggen: oh, sorry, uh, ja, om dan uh, te be bekend te maken wie daar uh, mag gaan spelen. En dat is niet niks, dus nou, zij zijn het. Orange Skyline. 20 mei dus, de nacht van de kunst en de wetenschap. Gefeliciteerd jongens. En lekker rocken daar zo. Ja, en dan nog iets in uh, ja, de categorie oké. Okay. Dat kan ook. Een breken. dat is uh, waar ik je toe uitdaag. Hè. En niet alleen uh, om in het Guinness boek te komen. Juist niet, maar gewoon om jezelf uit te dagen en om iets uh, te bereiken... wat je graag wil. En of dat nou een weekje niet blauw is, afvallen... Niet nagels bijten of juist lief zijn voor de medemens. Het kan van alles zijn. En Leni, jij hebt ook iets. Jij hebt een mooi record op je naam staan. Nou ja, je mag het zelf vertellen. Goedenavond. Goedenavond, Giel. Gaat het goed met ja, het record? Zeker. Op dit moment? zeker. Oh, mooi. Zeker. Gezondheid, alles oké? Okay? Alles oké. Okay. Nou ja, ziek, ziek als altijd, zou ik willen zeggen. Ah, <laughs> ja. Okay jullie weten. Ja. Uh, het is een uh, Nederlands-Belgisch record geweest. Ik heb 34 uur en 45 minuten elektronisch orgel gespeeld in april in 1982. Dat dateerde in het uh, vermeldingsboek van 1983. Uh, we, nog één keer, want dit ging heel snel. 34 uur elektronisch orgel spelen Ja. Plus... 45 minuten, hè? De minuten ook niet. Nee, vlak, dat niet uit, nee. Uh, en uh, waarom eigenlijk ook alweer? Ja, dat kun je tegen mij ook vragen. Maar ik, uh, ik, ik, ik, nou ja, ik vertel ik de vraag nu een keer ja. jou. Ja, oké. Okay. En ik antwoord. Uh, ja, ik dacht, het is er nog niet. Hadden we uitgezocht. En toen zijn we heel in het geheim bezig gegaan met de voorbereidingen. Ja, en je moet daar wel in het geheim mee bezig zijn. Want voor je het weet, pikt iemand dan, uh, pikt iemand Klopt. dat natuurlijk. Klopt. Af, en, en toen, toen bleef het dus de eerste. Ja. Eerste vrouw van Nederland en België te zijn. Daarna heb ik in, uh, op 24 september 2011... ...heb ik op uh, elf kerkorgels gespeeld op één dag. Dus eigenlijk gehopt van orgel naar orgel tijdens de wandeltocht, de tocht om de noord. Ja. en behoorlijk drankorgel je ook, begrijp ik. Nee, nee, nee niks. 0,0. 0,0. Maar ik, ik, ik, ik, snap, ik snap het niet. Die kan in Groningen. Ja. Die kan in Groningen. Maar, ja maar, jou, hoor. Uh, 34 uur achter elkaar. Ja. Dus dan heb je eeld op je vingers. Of moet ik, ik... Ja, ik ben niet zo van de orgel. Geeft niks. Jij bent van de muziek ook Ja, verder. nee, zo is het, ja. Ik heb een lekker orgel, uh, een een stukje op de achtergrond zet. Ik denk een beetje om in de stemming te komen. Maar ik heb denk ik net uh, de tijd als jou ook na één uur vijf minuten rust. En je mag het opporten tot vijftien minuten. Ja. En dat heb ik ook een paar keer gedaan. Ah, oké. Okay. En welke liedjes en speel je het... dan? Want uh, op een gegeven moment zijn je liedjes er gewoon op. Ja, dan pak je het, uh, dezelfde boek nog een keer. Oh, en... gezellig. Ja. Gaan we opnieuw. Ja. En we dachten, we gaan al 24 uur stranden... en toen was het midden in de nacht en toen hadden we geen getuigen meer. Hebben we getuigen uit het bed getrommeld van kom hier, ze speelt nog. En toen kwamen er toch nog tien uur bij. Fantastisch. Ja, Leni waar Kiewitz, de vraag ja. is natuurlijk, wat is het volgende? Want jij, jij, jij, jij gaat niet ophouden hiermee met dit soort... Uh... Nou, dat weet ik niet. Ik oh. heb nu twee records gedaan. Een ja. Nederlands-Belgisch record en een wereldrecord... En uh, dat moeten we nog even verder uitzoeken. Want ik heb op zes plaatsen gespeeld. En uh, ja, misschien moesten we dan op tien plaatsen geweest zijn. Dus, uh, maar dat zijn we nog even aan het uitzoeken met het GWR in Londen. Maar ik vraag me toch af, met, met meer gewoon uh, namens de gezondheid van uh, vele mensen in jouw omgeving. Waar heeft dat dan plaatsgevonden, die 34 uur, dat jij achter elkaar op zo'n orgel jetst? In het Stadspark van Ving in Groningen. Oh, Oké, okay, dus dat kon wel een beetje wegwaaien. Nee, nee, ik was allemaal binnen. Jezus, fantastisch. Ja, ja. ja, maar ik vind het ook fantastisch wat jij doet, hoor. Ja, mooi dus dan. Als je, ja. als je nog getuigen nodig hebt donderdag, dan kom ik langs om te getuigen. Met of zonder ogen? Zonder. Oké, okay, nou ja, dat is een beetje flauw dit, hè We zitten op zich vol, maar ik, uh, ik vind het heel tof dat je het aanbiedt. En ik vind het sowieso gaaf om nou ja, met iemand te spreken die in ieder geval een record op zak heeft. Ik bedoel, ik heb lekker lullen, maar ik ben uh, mij nog iets uh, aan het aanvallen. Maar het uh, moet nog maar blijken. Of ja, ik het hoe, halen natuurlijk. Hoe, hoeveel uur zit je nu op? Uh, we zitten nu op 39 uur en 17 minuten. Fantastisch, fantastisch, ja. ja. Nou, heel veel succes nog verder. Dankjewel. En mogen wij als koor iets voor jou spelen en zingen? Uh, je bent nu bij het koor, begrijp ik? Ja. Oké, okay. kom maar op. Tuurlijk. Oké, okay, daar gaan we. Ik ben uh... Daar gaan we. Ja. Daar gaan we. Ja, het koor treedt aan. Oké. Okay. We hebben net een oliebol gehad, allemaal. Er is hier kermis in Groningen. Ja. En daar gaan ze hoor. En nu zetten we de radio even zachter hier, bij de repetitie. Ja. ja. En nu gaan we zingen. Oké. Okay. En hier komt het gemengde koor Polyhymia uit Groningen. Gemengd koor en wij zingen voor geheel Nederland, Derby Bluebird. Daar komt ie. Voor jou, Giel. Dank. Oké, okay. en succes hè? Ja, ik zou het nodig hebben. Het is zo al onrespectvol als ik dan nu dit afkap, hè? Nee, helemaal niet. Nee, ga toch de 9 tot 5 niet halen? Nee, ja. Maar wel lief. Ja, heel erg lief, ja. Nou, ik denk, Johannes is hier trouwens ook van genood. Mr. Blauw, toen bedoel ik dan, hè? Voor de tijd uit. Dat klinkt nog best wel, hè? Hallo people. Hallo mensen. van ons allemaal hier. En wij zeggen met elkaar ja. uit Groningen... Doe, doe, doe. Op, man! Oh, nee. ah. Succes! Goedemiddag, Groningen! Ja, dankjewel! Doe. En nu gemengd douchen! Ja, dag! Doeg! Doe. Dag, lady. En move like jagger. Ik ben zo blij, want ik luister vaak en graag ook naar dit programma... dat ik er gewoon een keer aan de lijn mag hebben. Dit is domien.nl, daar kan je terecht met al je dilemma's en zo. Lot bepaalt dan wat je moet doen. Maar dat is dan gewoon echt op de site. Dat is al tof. Maar Lot bestaat dus ook in het echt. Hmm, uh, ik yeah. heb er hangen. Hallo Lot, goedenavond. Goedenavond, Giel. Ja, het is een uh, tijd voor jou waarbij ik denk dat uh, veel mensen dingen van je willen weten. Nou, dat denk ik ook. Het Lot in jouw handen willen laten leggen. Even voor mijn idee, want uh, dan weet ik dat zelf ook. Want, want jij kan in principe alles. Ik kan alles. Ik beslist gewoon alle dilemma's die mensen hebben. Ik hak gewoon de knoop door. Als het maar een dilemma is. En als ik dat heb gedaan, dan moet je dat natuurlijk ook. Moet je niet ineens toch nog het andere gaan doen? Nee, lot bepaald. Oké, nee, duidelijk. Maar dan hebben we het dus echt over alles wat een keuze kan zijn. Of dat nou met examens te maken heeft, met pogingen. Of je twijfelt tussen welke schoenen je neemt weet ik wat allemaal. Ja, lot bepaald. Lot bepaald. Nou, ik heb wel iets, maar daar kom ik straks op terug. Dat is dan weer voor mezelf. Maar ik kan mm -hmm. me voorstellen dat, uh, nou ja, wel iemand zit te luisteren denkt, nou oké. Okay. Waarom ook niet? Wie niet wagen, wie niet wint. Uh, Lot, die, uh, die uh, ja, ik leg, het, ik leg het in haar handen. Uh, dan kan je nu eventjes een smsje sturen. Naar 3333. Of je appt gratis. en. Lot? Bepaald. Ik ben helemaal niet. Ik ben een beetje, een beetje opgewonden ben ik, Lot. Nee, snap ik, snap ik. Het is ook je eerste keer I natuurlijk was met mij. Dat is altijd een beetje pijn dan, hè? Ja. I was scared of pretty Say tijd ja straks voor de afkondigingen hoe uh, spreek ik naast K met een ei toch kaai is ja Kiza, Kiza. Kiza. En ik uh, ga daar uh, eerder eens ontmoeten, dus dan is het wel zo netjes. Uh, dat, dat je weet hoe je bent. Ja, ja, spreekt, ja. Ik, als zij dat zegt heel geil, dat zou ik ook niet zo... Nou ja, dat zou ik op zich tof vinden, maar ik heet wel geil. Kiza en de Heidewee dus. Oké. Okay. Nou, een hoop vragen, meneer Heb je een vraag? Stel hem vandaag. Niets is te gek, hoor. Leg aan je vraag voor zijn antwoordje graag. Ik ga gelijk los hoor. Ja, oké. Okay. Er zijn echt heel veel dingen binnengekomen. Kijk, bijvoorbeeld gewoon Link, ik heb morgen mijn eerste examen. Ik zou graag willen weten of ik slaag. Nou, ik denk het wel. Oké. Okay. Oh, ja. Bepaald. Oh. En zo makkelijk gaat dat. Ik heb ja, uh, Chelsea hoor. hangen. Hallo Chelsea. Uh, goedenavond. Goedenavond. Ja. Hallo. Ja, dat ben je. <laughs> uh, Chelsea, hoe oud ben je? Ja. 18 jaar. 18, oké. Okay. Dus we zouden theoretisch in Chelsea kunnen dekkeren. <laughs> Theoretisch, ja. <laughs> wat is jouw vraag aan Lot? Nou, mijn vraag is of ik morgen op de fiets moet naar Stage of gewoon eigenlijk bijna altijd met de trein en met de bus. Maar dat zit in je hoofd dat je die misschien met de fiets moet, want dat is toch al wat. Sorry? Nou, dat zit in je hoofd dat je misschien met de fiets moet. Wat gewoon dus echt heel lang langer gaat duren, begrijp ik. Nou, ja, het is. Dus... Ik keer fietsen, dus het is te doen. Dat is te doen. En ik dacht, ja. ik dacht, het is gezond en het is sportief. Ja, jij bent bezig met uh, heel veel radio maken. En uh, okay. het is een, het is, okay. Dat is misschien een goede poging. Nee, precies, nee, nee, dat zijn inderdaad van die dingen. Gewoon uh, eventjes uh, anders dan anders deze weken en wat wil je bereiken. Oké, okay. nou dan weet je eigenlijk wel het wel, maar toch uh, lot bepaalt. Ja, ik ben het natuurlijk met jullie eens. En gezonder en het wordt lekker weer. Lekker op de fiets. Okay. Okay. En als het nou morgenochtend dan toch even tegenvalt, weer technisch gezien, Lot? Ja, als het heel hard regent of zo, dan kan je natuurlijk altijd nog de bus pakken. Maar nee. als de zon schijnt, gewoon op de fiets, hoor. Oké, okay, duidelijk. Oké. Okay. Succes, ja, stage, als die morgen. Leuk. Dankjewel. Uh, heb ik hier nog ja, ik uh, iemand die anoniem wil blijven? Hé, hey, Lot. Ik wil graag anoniem blijven, maar ik wil graag weten of ik nog een leuke man tegenkom. Groetjes, Roos Marijn. Oh, nog een leuke <laughs> nou, dat komt wel goed hoor. Ja, ik denk dat het wel goed komt. Oké. Okay. Als je dat al aan mij durft te vragen, dan nou. Dan moet, heb, het moet het lukken. Dan sta je voor open, zegt zij. Ja ah. hoor, ja. Nou ja. een beetje in die categorie met relaties en toestanden willen mensen toch graag weten. Anne, goedenavond. Goedenavond. Wat wil jij weten? Nou, of ik de jongen die ik al heel lang leuk vind, eindelijk durf uit te vragen. Ja, ja, dat durf je zeker, tuurlijk, want anders zit je altijd maar te wachten en er gebeurt er niks. Nee, ik zou hem lekker uitvragen en dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Bam! En misschien wordt het wel wat heel moois. En, en wanneer, ja. wanneer ga je dat dan nu doen, Anne, als ik zo vrij mag zijn? Uh, na mijn examens. Na mijn examens. Eerst ze even die stress weg. En dan uh, eventjes een drankje doen en dan durf je het wel. En hij heeft ook zijn examens, ja, dus even wachten. Dat begrijp ik. Maar daarna ga je het durven, zeg. He? Ja. wat fijn, Lot. Heerlijk. Okay. Dat jij dan wel even oplost. Uh, even kijken, heb ik dan de meeste wel Oh, er nog even. Eerst. ik heb een vraag voor Lot. Ik ben in het afwas op mijn werk. Ik moet eerst het bestek gaan afdrogen. Wat verschrikkelijk veel is. Of moet ik eerst gewoon de rest gaan schoonmaken? Ja. Yeah. Lot bepaald. Mm. Ja, nou, ik zou eerst de rest maar doen en later een beetje, als je er dan helemaal klaar mee bent, een beetje dat bestek, maar half-half, dan ben je er toch wel klaar mee. En als de rest maar goed is, dan is het wel prima, Heerlijk. toch? Heerlijk. Heerlijk. Ja, ik oh, had er je. ook nog wel eentje. Ja, dat dacht ik al. Ja, ik uh, ga samenwonen binnenkort. Is dat verstandig? Te ja, te nee? Oh, oneerlijk eerlijk zijn, Lot. Ja. Oh, ja, dan. leuk toch? Ik kan wel eens weer terug naar je ouders, dat is niet leuk. Nou, sowieso ga ik gewoon hey. dan weer nee. alleen wonen. maar. Mooi. Nee, mooi, mooi. mooi. Nou ja, ik heb ook één klein, subtiel vraagje. Oh. Lot. Ga ik het halen? Ja. Ja! Oh, dat, maar oh. dat denkt heel Nederland. Nou, dat hoef je ja. niet alleen maar mij te vragen. Ja, dat, ja de denken, denken, dat is niet... Ja. Nee, dat weet iedereen, Giel, kom op. Oké, okay. het Lot ligt in jouw handen en het voelde goed, Lot. Dankjewel. je wel. Lot bent En uh, hopelijk ooit tot de volgende keer. Ja, succes nog. Ik heb dat nodig. Nog meer probleem hier van Ariana Grande. I really, really doubt you, understand, my life is easy when I ain't around you. Aggie, Iggy, too biggie to be his present, I'm thinking I let the thought of you more than I love your presence. And the best thing now is probably for you to exit, I let you go, let you back, I finally learned my lesson. No stepping, either you wanted or you just playing, I'm listening to you knowing I can't believe what you're saying. It's a million you, baby boy, so don't be dumb, I got 99 problems, but you won't be one, like what? Ken keer je haar van uh, Sander? Ja, van de serie iCarly, uh, waar ik alles tegennamens heb. Ariane Grande samen met Iggy Azilia. L -L nou, geen probleem als je iets wil horen, Het kan in dit programma. Jouw request kan alle kanten op gaan. Uh, nou, vraag hem aan nu. Uh. SMS: 3333. Twitter: iets met uh, Domin. Ga naar de site: dit is Domin. Stuur een appy. Maar laat vooral weten welke plaats. Ja, jij ook. YouTube. Ja, ik verdenk deze gasten er gewoon van dat ze zich zo genoemd hebben voor uh, dj's als ik die gewoon altijd titel en artiest moeten of uh, willen noemen. Want dat je het niet. Nee, Vol, <lacht> Pnauw, watad, Ja, watad. <lacht> ja, wat, wat had je watat? Wat is dat er weer? Vol, ja, dat is uh, veel, ja. Wat het lekker liedje is het zeker wel, Changes. Maar voor de duidelijkheid, uh, dat is echt een regel uh, die ik moet naleven. titel en artiest of ervoor of na, als ik maar één keer gezegd heb. En voor de rest, nou ja, de regeltjes zijn voor de rest nog wat te doen. Nee, nee, niet de plaat binnen drie uur, dat is wel lekker. Ze Als die meegegeven, een beetje jammer. Want die had ik me vaker willen draaien, maar... Uh, nou ja, en uh, tussen de twee en de zes minuten. Dus dat is wel even iets als je een, uh, een request aanvraagt in deze dagen. Uh, het moet wel daartussen. Het is warm, vallen wel af dan. en Het valt echt, uh, ja. Maar ja. of je moet ze in twee hakken of zo, dat je... Hebt, uh... En nu, deel twee. <laughs> en nou nu, dat zullen mensen echt leuk vinden bij Let's Happen, Ja. ja. <laughs> Mark, goedenavond. Goedenavond! Hoe uh, ziet jouw dinsdagavond eruit? Wat ben je aan het doen of wat heb je gedaan? Uh, ik heb even gekoesterd bij een vriend van en ik was nu onderweg naar mijn vriendin. Oké, okay, en, en dan wel gewoon om er een einde aan te maken. Qua uh, lekker gewoon een beetje aard chillen en. Ja, dat is het ook. Ja, ik moet morgen vroeg op mijn werk zijn en dat is vanaf haar makkelijker als vanaf mijn eigen ja. huis. Dus, nou, dat doe je goed dan. Ja toch? En wie weet, claim je er nog op. Maar wat voor een werk doe je eigenlijk? Ik ben uh, vertegenwoordiger. Oké. Okay. Ja, want ik denk namelijk dat jij ook de stem vertegenwoordigt van een hoop uh, nou ja, mensen die juist heel erg in de examentijd zitten. Dus daarom uh, dacht ik, ja, ik, ik, ik heb hem misschien eigenlijk daarom wel uitgekozen. Ja, en omdat het gewoon een toptrack is natuurlijk. Ja, is hartstikke heerlijk. Maar ik denk dat uh, mensen daar zo, uh, nou ja, met die examenstress en met toestanden gewoon hun zelfbeeld wel een beetje omhoog uh, kan. Want, leuk wil je horen Mark. Uh, esteem, van ja, de springt. uiteindelijk moet ik het toch weer gaan zeggen. Ja, dat is stom. hè? is slaat ook weer helemaal nergens op. Maar misschien wil je in ieder geval wel mee... Uh, la, la, la, la, ja, doordat ja, ik, dat ik dat live doen moet ik dat gewoon maar alleen doen? Nee, dat, uh, dat gaan wij uh, met z'n drieën doen. we dat, doen. En, nou, en, dat lijkt me een goed idee. Misschien dat de getuigen hier in de studio uh, namens Guinness ook uh, mee kunnen doen. Ja. Dus ik zal het even stilleggen nog even officieel, hier is Allspring uh, zelfs team en daar gaan we. Het is maar thuis inderdaad, Mark. Ja, ga ik doen. In, de, in ja. de auto hè? Ja, lekker. Volgast. dankjewel man. Yo, graag gedaan. Hoi. Dank je wel. Want die hadden we nodig. Allspring en de self-esteem. Hey, lekker oogie. Ja, was weer gezellig. Fijne avond. Ben je ja. kapot? Kijntje. <laughs> Kijntje hey, Ook bedankt voor de romantiek. Die laten we staan, toch? Roosterkaarsjes. Oh ja. Ja, dat is mooi. Keep a light on. Serious talent. Tommy Ebbe is dit. Throw it to the dogs. Throw it to the walls and go. let go all torn down, burned to the ground, but oh, it's still a globe. and feel, yes this is real, from bud to the bloom, from bright to the gloom we read. ...komt uit Nederland. Ja, anders is het ook niet zo Echt, echt, echt heel tof. En blijft het groeien. Tommy Ebbe dus. En uh, keep a light on. Nou, uh, hou dat liggen. En die radio zeker aan. Hoor straks nog. Muse en Polska. Ja, ja. Listen. Watch. Share. 3FM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 Pardon, weet u de weg naar het station? Ja hoor. Over 315 meter gaat u recht door op het kruispunt. Kijk uit voor de blauwe bestelauto die meestal om 12:41 van rechts komt. Na 55 meter gaat u rechtsaf bij de supermarkt, waar een rode bestelauto staat te lossen met een laadklep die 91 centimeter uitsteekt. 34 meter verder is de ingang van het station. Overzien jij elke situatie. Take control. wordt luchtverkeersleider. Solliciteer nu op luchtverkeersleider.nl. Kan je nu op de boel? Ja, ja, yeah, yeah, goed. Oh, yeah. <laughs> yeah, yeah. Lig je deze zomer? Hik je mutje op het strand tussen toeristen? Of lig je relaxed? Tussen twee palmbomen. Speel dan zaterdag mee met Miljoenenspel. Want naast drie keer kans op één miljoen, maak je alleen deze week ook nog kans op 5000 euro vakantiegeld. Dus koop snel je lot in de winkel of online op miljoenenspel.nl. Overzien jij elke situatie? Take control. Solliciteer nu op luchtverkeersleider.nl Ik ga morgen naar die club, maar niet met die gewone oordopjes van schuimen. Nee, die klinken dof joh. Ik gebruik Pluggers Music met een speciaal muziekfilter. Beschermt goed en het geluid is top. Pluggers oordopjes. Your ears love us. Nu ook bij Kruidvat. Naast mijn werk en drukke privéleven studeer ik. Wanneer het mij uitkomt... Uh. Het nieuwe studeren begint bij het NCI. Hoi hoi, ik ben Aard. Geen luie aard, slimme aard. Ik verdien honderden euro's vanuit mijn luie stoel door verzekeringen te vergelijken en direct af te sluiten op hoihoi.nl. Dat is de wereld op zijn kop. Kijk op hoihoi.nl. Hoi hoi. Start nu bij het NTI met een opleiding boekhouden of gewichtsconsulent. Ontvang alleen uw 40% korting en een Lenco-tablet cadeau. Kijk op NTI.nl zo, klaar voor de vakantie. Ja, nou, we moeten alleen nog even de banden checken. Gedaan. Jij? Mm -hmm. Oké, okay, dan controleer ik de olie en de koelvloeistof en, en de, de... airco, verlichting, remmen, vooruit- en de ruitwissers. Ook al gedaan. Mm -hmm. Check. Oh, en ik heb een fles motorolie gehaald. Ga ook goed voorbereid op vakantie en maak nu een afspraak voor de Citroën vakantiecheck. Voor maar 19 euro, inclusief een gratis fles Total Motorolie. Voor zekerheid gaat u naar de Citroën dealer. Citroën, creatieve technologie.